Maar nu eerst het NOS-nieuws van 7 uur. Jobboots met het NOS-journaal. Het aftreden van president Mubarak leidt tot positieve reacties en felicitaties uit de hele wereld. Bondskanselier Merkel zei dat het Egyptische volk nu recht is gedaan. De buitenlandschef van de Europese Unie, Ashton, respecteert het besluit van Mubarak. Ze hoopt dat er nu een breed samengestelde regering komt en heeft Egypte Europese hulp toegezegd. Een Israëlische woordvoerder hoopt dat de overgang naar democratie soepel zal verlopen voor Egypte en zijn buren. De financiële markten reageerden positief. Op veel effectenbeurzen gingen de koersen omhoog. Olie werd juist goedkoper. De Egyptische oppositieleider Mohamed El Baradei noemde het de mooiste dag van zijn leven. Ook de moslimbroederschap reageerde positief. Mubarak is met zijn familie naar Sharm El sheikh gevlogen. Of hij in Egypte blijft is onduidelijk. De macht in het land is voorlopig in handen van een militaire raad. Voorzitter van die raad is Mubarak's minister van Defensie, Tantawi. Volgens de Egyptische televisie zal Tantawi de regering ontslaan... en het parlement voorlopig buiten werking stellen. Dan ander nieuws.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 Wielrenner Ricardo Rico is door zijn ploeg Vacansolei per direct op non-actief gezet. Aanleiding is de uitkomst van een onderzoek naar berichten dat de Italiaan zichzelf tijdens een training in eigen land een bloedtransfusie heeft gegeven. Rico werd zondag ziek en meldde zich met een koortsaanval in het ziekenhuis. Daar zou hij tegen een arts hebben gezegd dat hij zichzelf bloed had toegediend. Het weer vanavond in het zuiden, regen in het noorden, eerst nog opklaringen en lichte vorst. Vannacht meer regen, morgen in het noordoosten kans op sneeuw In de rest van het land regenachtig. De temperatuur loopt morgen uit van 3 graden in het noorden tot 12 in het zuiden. Dit... Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's.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 Latin Reino Dorime Amen Luistert naar het Kunst en Cultuurcafé op vrijdagavond 11 februari en voor onze trouwe luisteraars, ja, schrik niet. Het laatste Kunst en Cultuurprogramma, want Tom en ik die stoppen ermee. Ja, uh, ik hoor de zeel op de achtergrond, en daar ga ik gauw naartoe. Zo erin. Tom, zou uh, zelfs storing zijn. Hoe lang heb jij het gedaan, uh, Kunst en Cultuurcafé? Uh, ongeveer twee jaar. Twee jaar. Ik heb het zelf drie jaar gedaan en ik merk. Dat ik een beetje op de automatische piloot draai. En dat vind ik eigenlijk niet goed. En ik heb zin in iets heel anders. Ik wil een actualiteitenrubriek gaan doen. Wat een uur lang duurt. en Met allemaal heftige onderwerpen. Ik zoek alleen nog iemand voor de techniek. Dus als je daar bent. Meld je alsjeblieft aan bij ZFM Zandvoort. We staan op de website. Tom, waarom stop jij? Ik ga andere dingen doen. Mogen we weten wat nee. voor dingen? <laughs> Geheime dingen. Ik okay. hou er even voor mezelf. Goed het heeft niks met de radio te maken. Oké. We hebben Daniëlle uitgenodigd. Danielle Krijger. Daniëlle, we hebben je gevraagd om te vertellen over jouw bijzondere boek. dat je geschreven hebt rond de ziekte van je oudste zoon. Maar even een rondje burgerlijke stand. Wie is Danielle Krijger? Wie is Daniëlle Krijger? Nou, ik ben hier net niet geboren in Zandvoort, omdat er hier een ziekenhuis was. Maar uh, ik heb hier toch mijn zeventiende gewoond. Uh, mijn grootouders zijn hier geboren en getogen. Mijn moeder woont hier nog steeds. Mijn vader is hier opgegroeid. Dus uh, ja, mijn roots liggen absoluut hier in Zandvoort. Na je middelbare opleiding ben je gaan, gaan studeren. <coughs> ja. Wat voor studie was dat? Uh, communicatie uh, uh, aan de HO. En uh, wat doe je nu momenteel? Uh, Waar is het dan dat je een gezin te bestieren hebt? Ik ben uh, freelance communicatieadviseur en uh, dat doe ik vooral in het, uh, in het onderwijs, communicatieadvies, marketingadvies. En uh, ja, op een gegeven moment is dat schrijver erbij gekomen. Mm -hmm. ja. ja, over dat schrijven gesproken, je hebt een boek geschreven met de intrigerende titel Anders. Ja. Het voorwoord is geschreven door een jeugd- en kinderpsychiater. Waarom? zo iemand en waarom de titel anders? Um, om maar even te beginnen met de titel. Um, um, mijn zoon heeft dus een, een syndroom, um, een vrij onbekend syndroom... het velo Syndroom. Een hele mond vol. Um, en ja, daar kan je 180 verschillende kenmerken kan je hebben. Je hoeft ze niet allemaal te hebben. Um, je, ze zijn ook niet in, in, allemaal in dezelfde mate uh, aanwezig... Um, in mijn, het geval van mijn zoon uh, merk je er eigenlijk niet zoveel van. Behalve dan de diagnose ADHD en PDD-NOS. Um, ja, omdat er zoveel verschillende uh, uitingsvormen zijn. Zijn de kinderen onderling ook weer allemaal anders. En ja, ze zijn ook weer anders dan wij. Dus, um, en bovendien de opvoeding gaat anders. Vandaar uh, anders. Ja. <laughs> en ja, het voorwoord. Um, ik wilde... Um, ja, graag iemand die, uh, die wist um, hoe dat allemaal in elkaar zit, wat er allemaal bij komt kijken. En um, deze uh, psychiater heb ik verschillende keren ontmoet en um, is specifiek ook met de jongeren bezig. En, uh, ja. Ik heb gewoon gevraagd of hij dat wilde doen en dat uh, nou, voelde zich veer, zeer vereerd. Dus. Even voor de goede orde, uh, ADHD weten de meeste mensen wel, maar ja. PDD-NOS, wat, wat is dat precies? Uh, PDD-NOS is een aan autisme verwante stoornis. Uh, autisme heb je, nou ja, je zou kunnen zeggen, verschillende gradaties, eigenlijk verschillende vormen. Uh, uh, het betekent eigenlijk dat je uh, ja, op verschillende vlakken uh, problemen hebt... Um, in de communicatie, maar ook in je, in je gedrag. Um, dat is vaak in de communicatie met wederkerigheid. Dus je, je begrijpt niet zo goed wat, uh, ja, wat er in een ander uh, gebeurt. Dus je kan je moeilijk verplaatsen in de ander. Ze hebben vaak moeite met, uh, met plannen en organiseren. En uh, ja, wat ook uh, lastig voor ze is... is um, um, ja... Um, nou ja, hoe ga je uh, in bepaalde situaties, uh, hoe ga je daarmee om? Want vaak weten ze wel in de ene situatie hoe ze het moeten doen... maar niet in de andere situatie. Uh, ja, mooi voorbeeld altijd van uh, van Man, die film met... Uh, ja. En dan, dan gaat hij op een gegeven moment gaat oversteken... en dan wordt het licht rood en dan staat hij nog midden op het pad... maar dan denkt hij, ja, rood is stoppen, dus ja. hij blijft stilstaan. Ja. Ja. Want ja, op dat moment kunnen ze dus niet die slag maken van... oh, maar je mag nog even doorlopen, hè, want dan sta je zo midden op, uh, op de weg... Nou ja, dat is natuurlijk niet bij uh, iedereen zo. Vandaar verschillende gradaties, verschillende vormen. Ja. Ja. Wanneer ontdekte jij voor het eerst dat er wat mis was met jouw oudste zoon, met Tijn? Um, Dat is eigenlijk al vanaf zijn geboorte. Um, mm. Hij was een maand te vroeg. Um, en ja, hij had een spleetje in zijn gehemelte, waardoor hij niet goed kon drinken. Daardoor kwamen hij eigenlijk al heel snel in het medische circuit... Daar is hij aan geopereerd en ja, pas na vier jaar zijn ze verder gaan zoeken. En toen bleek dus dat hij dit syndroom uh, heeft. En nou ja, dan ga je kijken van wat is er nog meer aan de hand. Hij was vroeger al wat drukker. Hij kon door, uh, die schiesis heet dat, zo'n spleetje in je Want we kon hij al moeilijker praten. Dus je blijft een beetje in dat medische circuit hangen. Nou, toen kwam de diagnose ADHD erbij. Wanneer was dat? Dat was een jaar of vier. Meneer. Maar het is jouw eerste zoon. Is dat niet vreselijk moeilijk? Ik bedoel, je hebt geen vergelijkingsmateriaal, lijkt mij, met anderen. Nee. Misschien neefjes of nichtjes, maar hoe moeilijk is dat als moeder? Ja, ik denk dat je dat intuïtief toch aanvoelt. Okay. Ja, dat je toch merkt van, dat er bepaalde dingen anders uh, gaan. En ja, het is, het is altijd heel moeilijk uit te leggen. Uh, maar ik denk dat de meeste ouders toch wel begrijpen van... hé, hey, uh, bepaalde dingen lopen niet lekker... En uh, ja, soms kom je bij de huisarts en die herkent dat dan ook en soms niet. En wij hadden de mazzel dat we natuurlijk al in het medische circuit zaten. ik mm -hmm. kon het wat makkelijker ook uh, dan daar aankaarten. En uh, ja, eigenlijk werd ik altijd daarin gehoord en nou ja, doorgestuurd en heb ik weer hulp gekregen. Maar ik weet ook van zoveel mensen dat ze blijven zoeken naar uh, nou ja, begrip, naar herkenning, erkenning. En uh, ja, als je dus jarenlang loopt uh, te dubben van wat is er nou toch met mijn kind aan de hand... Uh, dan is dat voor jou heel vervelend, want ja, het geeft ook heel veel stress. Ja. Maar ook voor het kind, want ja, je gaat continu mopperen ja. en weer iets... Uh, uh, hey, dit gaat niet goed, dat gaat niet goed. Nou, dat is ook heel slecht voor het zelfbeeld van, uh, van dat kind. Ja, klopt. Dus dat dat uh, velocardio syndroom. Uh, is het een genetische ziekte? Uh, is het, uh, is het er erfelijk? Ja, het is uh, erfelijk. Het is in zijn geval wel spontaan uh, ontstaan. Uh, dat kan. Ja, dat is natuurlijk net als met Down. Dat kan ook ja. zomaar uh, ontstaan. Uh, wij hebben het dus niet. Uh, maar ja, als hij uh, kinderen krijgt, dan kan hij dat dus zeker wel doorgeven. Mm. Ja. Nou, zei je al, je bent je gaan bezig houden in de loop der tijd met schrijven. Uh, maar waarom dit boek? Want het is geen vrolijk onderwerp. Het is geen vrolijk onderwerp. Um, het, aan de andere kant, uh, het, het is geen somberboek. <laughs> uh, tenminste, uh, zo heb ik het niet uh, willen schrijven in ieder geval als, uh, als iets sombers. Um, ik heb er een hoop van geleerd in ieder geval. Um, en ik wilde ook laten zien... Wat er, nou, um, ja, wat er nou eigenlijk aan de hand is. En vooral ook omdat je helemaal niks aan hem ziet. Um, ja, ik zeg altijd een niet zichtbare handicap. Um, dus hij moet zich dubbel bewijzen. Natuurlijk ja, ook een dubbel handicap dan eigenlijk. Ja, ja, ja. en mensen uh, gaan je hoger inschatten Ze verwachten bepaalde dingen van je die, er niet, ja, die je niet kan laten zien, die je niet kan doen. Uh, dus dat maakt het extra lastig voor uh, voor die persoon ja. bovendien Tijn is nu 13 en uh, nou ja ik ben twee jaar geleden begonnen natuurlijk hiermee en ja toen ging ik me echt afvragen van uh, oh jee hoe moet dat als hij straks die puberteit ingaat hoe moet dat met school hoe moet dat ja, in de toekomst met wonen um, nou ja al die vragen wilde ik een antwoord op en die kreeg je ook ik ben andere mensen met dit syndroom gaan zoeken, maar ook met ADHD, uh, mensen met nou ja, psychische psychiatrische stoornissen. En ik ben met hun gaan praten van, goh, hoe is het voor jou geweest uh, om ja, in die periode te zitten en... Uh, nou ja, met alle puberproblemen die je normaal gesproken al hebt. Maar die nog eventjes wat pittiger zijn op het moment dat je een niet zichtbare handicap hebt. Hoe zoek je naar andere ouders? Via internet? Of doe je een oproep in een krant? Of bij een radio of, of Hoe doe je dat? <lacht> dat had heel handig kunnen zijn misschien. <lacht> um, nou, ik ben, ik ben wel lid van een aantal netwerken, uh, verenigingen. Um, dus de mensen met VCRS, die kende ik wel vanuit dat netwerk. Um, ik ben ook lid van de vereniging Balans... En uh, nou ja, daar heb je mensen met ADHD uh, leren kennen. Dus, uh, een geruststelling ja. lijkt mij als je toch ook wel hoe rot het natuurlijk ook is voor andere mensen die dat dan ook uh, moeten doorworstelen. Ja, toch een absoluut. soort van he gelukkig nou kunnen tenminste normaal praten. Ja. Nou, het, het is heel grappig. Um, als, ik, als ik naar mezelf kijk. Um, ik had bijvoorbeeld toen mijn zoon klein was. had ik niet iemand om dat te vertellen. Ik heb natuurlijk wel steun van mijn ouders gekregen. Um, maar niet met andere ouders uh, daarover kunnen praten. En nu organiseer ik zelf bijeenkomsten voor ouders uh, uh, met kinderen met een. Uh, niet zichtbare beperking. En ja, die vinden het zo fijn om die ervaringen uit te wisselen over hun kind. Maar ook over zichzelf. Van ja, hoe, um, ja hoe, hoe doe je het allemaal? Hoe regel je het allemaal? En soms ook gewoon medische dingen wisselen ze met elkaar uit. En dat is heel prettig. Heerlijke herkenning ja. lijkt mij inderdaad. Je kan jezelf ja. zijn. Je hoeft niet nog ja. eens uit te leggen aan iemand die het eigenlijk niet begrijpt. Ja. En, ja. En, en gelukkig ook niet zo'n kind heeft. Klopt. Ja. ja. Maar waren die gesprekken niet enorm confronterend? Want je komt er wel tegen wat jullie eventueel ook te wachten staan. Ja, absoluut. <laughs> ik, ben, ik herinner me bepaalde gesprekken dat ik uh, thuis kwam en uh, nou, ja, ik gewoon helemaal onder de uitslag uh, zag, zat. Hm. Ja, dat was, uh, dat was een hele heftige confrontatie met uh, nou ja, zeg maar de toekomst, de mogelijke toekomst van mijn zoon. Ja. Ja. Je hebt onder andere een paar gesprekken gehad met Anne. Wat heb je van haar geleerd? Wat heb ik van Anne geleerd? Nou, Anne is een, een hele vrolijke dame die um, altijd moet lachen. En um, ja, zij zat vooral, ik heb haar vooral ook gevraagd over, de, over haar werk. En uh, ja, het is een ontzettende doorzetter. Ze zocht altijd wel weer een oplossing voor iets. En uh, toen dacht ik van ja, het kan dus wel. Alleen je moet, je moet zoeken en je moet hulp hebben. En, uh, en je, moet, je moet begrepen worden. Hm. En steun van je ouders, dat is zo belangrijk. En Anne heeft het, het syndroom zelf? Anne heeft ook het syndroom, ja. ja. Okay. ja. ja. ja. Maar veel later ontdekt. Zij okay. was twaalf of zo... Uh, ja. Dat de ouders haar dat vertelden. Ja, ja. Zo. Mijn zoon weet het al uh, <laughs> inmiddels een tijdje. Ja, ja. moeilijk. Nou, het gekke is, um, hij weet dat zijn spraak anders is. Mm -hmm. En um, daar heeft hij natuurlijk al regelmatig vragen over gesteld. Waarom praat ik anders? Nou, dat hebben we goed uit kunnen leggen in verband met, uh, met die schiessers natuurlijk. Ja. En dat snapt hij ook wel, dat, dat, niet goed, uh, is, uh, dat ze dat niet goed hebben kunnen repareren en dat hij daarom anders praat. Um, dat hij niet zo goed mee kan komen op school en zijn broer heel goed kan leren. Ja. Nou, dat is moeilijk. Ja, dat is ook wel jammer. Ja. Um, maar ja, dat VCFS dat zegt hem zo weinig. Ja. ADHD, ja, dat begrijpt hij dat ja. hij okay. druk is. En dat hij daar een pilletje voor heeft, nou, dan kan hij ook helemaal inkomen. Ja. Dus ja, sommige dingen, nou ja, dat is zo. Zo is hij. En dat en is, is, okay. is gewoon heel moeilijk. Ja. Ja. Zou je een stukje willen voorlezen? Ja, natuurlijk. Ik heb een stukje uitgezocht um, van een van de hoofdstukken die gaan over, um, ja, het heet grenzeloos leven. Dat is uh, met een man die ADHD uh, heeft. Um, hij is ook verslaafd geweest aan, uh, aan harddrugs. En uh, nou ja, dat is een van de dingen waar je natuurlijk als ouder heel erg zorgen over maakt. Zeker kinderen met ADHD zijn wel een risicogroep. En um, nou ja... Uh, dacht, uh, dacht, daarom uh, dacht, even dacht, dit beginsel. Het is al laat in de avond als ik van de stad naar huis rijd. Als ik het door binnenkom, zie ik een groep in mijn ogen jonge kinderen op een bankje zitten. Een paar jongens zitten nog op een scooter. Een paar meisjes, strakke broeken of korte rokjes hangen daar al roken tegenaan. Ik zie nog net de grote fles passeren en ik weet dat, niet, dat die niet alleen cola bevat. In gedachten rijd ik door naar huis en realiseer me dat ik vroeger ook geen zin had om thuis te blijven. Op 14-jarige leeftijd gooide ik standaard mijn tas in de kamer als ik thuiskwam, om daarna zo snel mogelijk de deur uit te gaan om mijn vrienden op te zoeken. Eigenlijk deden we niks bijzonders. We kletsten wat, er werd gevoetbald, sommigen rookten. In het weekend zag je elkaar in de kroeg of disco... en natuurlijk dronken we dan ook wel bier of een mixdrankje. Als ik de weinige foto's uit die tijd zie... want op de foto wilde ik natuurlijk liever niet... vallen vooral de grote uiterlijke verschillen op. Een periode in mijn leven dat ik experimenteerde met make-up, roken en drinken... maar niet met drugs... Thuisgekomen loop ik naar de slaapkamer van mijn zoon die heerlijk ligt te slapen met zijn knuffel stevig in zijn armen geklemd. Hij had de laatste tijd weer wat nachtmerries en volgens hem helpt zijn knuffel hem te beschermen. Ik stop hem nog even lekker stevig in en bedenk met een glimlach dat ik me niet kan voorstellen dat deze jongen over twee jaar op straat zou willen rondhangen met meisjes of de behoefte krijgt om te gaan blowen. Misschien een natuurlijk proces dat hij als puber zou moeten doormaken, maar als moeder kijk ik daar nu uiteraard heel anders tegenaan. Niet in de laatste plaats omdat ik nu ook andere verhalen hoor over indrinken, coma drinken en drugsgebruik onder jongeren. En zeker ook omdat uit onderzoeken blijkt dat jongeren met ADHD vaker drugs gaan gebruiken of delinquent worden. Het ligt misschien allemaal te veel voor de hand. Een kind met ADHD kan, kan zich al moeilijk concentreren, de kans dat hij zijn vermoedelijke lage opleiding gaat afmaken is kleiner dan gemiddeld. En daardoor wordt ook de kans op een leuke, gestructureerde baan kleiner. In combinatie met de chaos in zijn hoofd... is dan de kennismaking met drank of softdrugs wellicht een stuk aangenamer. Of draaf ik nu zelf te veel door. Een paar maanden daarvoor maakte ik kennis met Douwe, een 48-jarige ADHD'er. Ondanks het grote leeftijdsverschil tussen Douwe en mijn zoon, zie ik meerdere overeenkomsten tussen hun gedrag. Douwe kwam vaak te laat op de bijeenkomsten van Balans, die wij beide als vrijwilliger bijwoonden. Zijn gefrunnik, zijn drukke praten en zijn onrust vielen mij natuurlijk meteen op. Maar vooral zijn sprankelende ogen, alsof ze steeds op zoek waren naar iets. Ik moest er ook wel om lachen. En naarmate ik hem beter leerde kennen, kwam ik vaak niet meer bij om zijn humor die voor een deel bestaat uit zelfspot. Hij deed niet geheimzinnig over zijn verleden. Hij is verslaafd geweest. En niet zo'n klein beetje ook. Wauw. Ja, geweldig. Je schrijft in je boek dat je moet laveren tussen beschermen en loslaten. Is dat iets wat je kan leren? Of is dat intuïtie? Um, ja, ik denk dat je dat ook moet leren. Het loslaten. Uh, ja, en soms ook gewoon doen. Hm. Uh, ik denk dat iedere ouder zo'n... Ja, zo'n proces uh, doormaakt. En juist ja, als je een kwetsbaar kind hebt, dan heb je natuurlijk de neiging om nog meer te gaan beschermen. Um, ja, en tegelijkertijd, hij moet ook tegen situaties aanlopen. En uh, ja, daarvan leren van, oh wacht even, hier moet ik anders mee omgaan. En dat maakt het heel pijnlijk, maar ja. Ja, het moet het, moet het toch doen, denk ik. ja, ja. ja, ja, ja. Hij heeft uh, de meeste illustraties gemaakt in het boek, hè? Ja. Hoe vond hij dat om dat terug te zien? Ja, geweldig. Hij is er heel erg trots op. Mm -hmm. ja. ja. En mijn andere zoon heeft daar nog wel een beetje bij geholpen. Zoals de kuffer hebben we met z'n drietjes gedaan. Dus dat moest ik er natuurlijk wel even bij zeggen. Mm -hmm. Maar de meeste heeft, uh, heeft Tijn gemaakt. Dat is Jurgen. Dat is Jurgen. Wow. Hoe oud is die? Die is nu elf. Die mm. is elf. Okay. Ja. Hoe gaat hij daarmee om? Hij gaat er nu heel goed mee om. En hij ging er toen hij klein was ook heel goed mee om. Um, hij heeft een periode gehad dat hij dat moeilijk vond. Uh, het is ook heel raar als jij als jonger broertje je oudere broer voorbij gaat. Uh, hij is groter, hij is sterker, hij is slimmer. Um, ja, dat is uh, voor hem denk ik nog confronterender dan voor uh, dan Tijn. Hmm. Dus, uh, maar nu gaat het weer, uh, gaat het weer goed. Nou is er is in het boek steeds sprake van een relatie tussen een zorgende moeder en een ziek kind. Maar waar is de vader in het verhaal gebleven? <laughs> nou, die heb ik er voor een groot deel buiten gelaten. Uh, om het uh, niet al te ingewikkeld te maken. Wij, uh, wij zijn inmiddels gescheiden. En uh, uh, we hebben co-ouderschap. Maar ik wou daar verder geen, uh, geen punt van maken. Dus, uh... Nee, maar het valt wel op. <laughs> ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Ja. Hoe kan het nou dat er tot enkele jaren geleden zo ontzettend weinig bekend was over dit syndroom? Ja, zo gaat het in de wetenschap, denk ik. Um... Zijn er misschien te weinig mensen die daar aan leiden, zodat er dus weinig onderzo onderzoek naar wordt gedaan? Want het mm, ja. kan geen geld opleveren. Nee, ja, dit, als je kijkt naar 30 jaar geleden, dan zijn er al verschillende wetenschappers, uh, of onderzoekers, artsen... ...die hiermee bezig zijn geweest, die bij bepaalde kinderen um, ja, iets hebben gevonden... Uh, daarom heeft het ook een tijdje Sprintzen-syndroom geheten en die George. En nu, we zoveel jaren verder zijn, weten we dat het allemaal dezelfde oorzaak heeft. Dus die syndromen zijn allemaal eigenlijk gewoon het VCFS of 22Q11-syndroom geworden. En ja de techniek is verbeterd. Mm -hmm. uh, het koppelen van onderzoeksgegevens, dat maakt natuurlijk dat het allemaal uh, ja, makkelijker wordt om dat... Uh, te onderzoeken ja. en ook achter te komen dat je het hebt ja. Ja. maar nog steeds lastig ja, wat ik al zei, 180 kenmerken Nou, ja, zo. Gaan we als huisarts heen. ga je dat niet zo snel uh, nee. zien natuurlijk nee. Nee. Nee. Nee. Uh, je hebt een stichting in het uh, leven geroepen ja. hoe anders hoezo wat is de anders. Ja. Anders. Ja. Wat is de, doelstelling, de, de doelstelling van die uh, stichting Um, wat wij willen is uh, laten zien dat kinderen, jongeren met name... met een niet zichtbare handicap um, ja, er ook mogen zijn. Um, we willen dat, zij, uh, ja, dat er begrip voor ze is dat ze geaccepteerd worden zoals ze zijn. En uh, ook laten zien wat voor mooie dingen zij ook kunnen realiseren. En dat kan die jongeren met die niet zichtbare handicap uh, uh, inspireren. Maar ook andere jongeren. Want nou ja, zoals ik al laat zien in het boekje... Als je ziet wat zij toch hebben neergezet... dan denk ik, nou, dat moet een ander toch ook uh, bemoedigen van... oké, okay, als zij het kunnen, dan kan ik het ook. Hmm. Geef je ook voorlichting op school? Bijvoorbeeld de school van je zoon. Dat je denkt van, nou, ik weet in de tussentijd zoveel... ik wil het graag uitleggen aan de docenten... zodat ze op een andere manier met hem omgaan. Geef je ergens anders nog voorlichting? Ja, um, ik, wat ik zei, ik ben ook uh, lid van de vereniging Balans. En de vereniging Balans, uh, die doet dat uh, eigenlijk over ADHD en over autisme-spectrumstoornissen. Um, en in die zin uh, geven wij voorlichting zowel op scholen als uh, ja, voor ouders. Inloopavonden organiseren wij. En daar kunnen mensen gewoon uh, binnenlopen, uh, luisteren, ervaringen uitwisselen. En nog niet vanuit de stichting Hoezo Anders. Uh, okay. Misschien komt dat nog. We zijn ja. nu met de website bezig. Daar gaat al heel veel informatie uh, op komen. Uh, met name voor jongeren. Um, ...op de thema's die ook in het boekje worden beschreven. En uh, ja, misschien dat we daar van daaruit ook wel weer voorlichting gaan geven. Dat, uh... Het is de hoop inderdaad. Ja, ja het mm -hmm. is wel belangrijk. Zeker voor degenen die dat nog krijgen ja. Ja. Ja. en al hebben. Ja, zeker weten. Denk je dat er nog een vervolg komt op, anders? Ja, die vraag krijg ik bezig? wel vaker. Nee, ik ben er nog niet mee bezig. Um... Ja, nu met de website, daar, daar moet natuurlijk ook al heel veel voor schrijven. Um, ik wil wel weer uh, mijn blogs uh, gaan schrijven, dat, uh, dat deed ik. Uh, want nu is de website, als je www.hoezoanders.nl intikt, dan kom je op de blogsite. Um, ja, het lijkt me wel weer leuk om dat, uh, om dat op te pakken. Ja. Dus, uh, maar nu is het nog een beetje druk, dus komen we er niet <laughs> helemaal naartoe. Nou, ondanks het zware onderwerp vond ik het ook een bemoedigend boek. Dankjewel. En ik hoop dat heel veel mensen daar wat aan hebben. Ja, zeker. Nou, hij ligt bij de Bruna, hè? Nee, Ik weet het, ik heb hem behaald, Dus Ja, uh, ja, dus, ja. Uh, ja ik, ik hoop het ook. Ik hoop dat andere mensen daar ook iets... Uh, zeker natuurlijk de mensen die zelf uh, een kind hebben met, uh, met een dergelijke handicap. Uh, ik hoop dat ik ze daarmee ook een hart onder de riem uh, kan steken. Kun je nog één keer je site noemen? Dat ze het meteen eventjes kunnen opzoeken. Ja, www.hoezoanders.nl Mogen we je hartelijk bedanken. En heel veel succes nou, en sterkt te noemen. Dankjewel. And awake to find that you're We gaan weer door met het kunst- en cultuurprogramma, ook al is het de allerlaatste keer. Tegenover ons zit Marga Duin. Nou, een heleboel mensen die gaan meteen een lampje branden, want uh, dat is onze kunstenares uit Zandvoort. Goedenavond Marga. Ja, goedenavond. Welkom. Dank. Een beetje naar de microfoon. Oh ja. Het <laughs> is wel belangrijk. Ik raadpleeg eigenlijk altijd eventjes Kunstkracht 12, de brochure die om het zoveel jaar uitkomt. Ja. En jij staat op bladzijde 28 met een schilderij, Eternity. Ja. Kun je uit de, aan de luisteraars uitleggen uh, hoe het eruit ziet en hoe het gemaakt is? Oh jee, dat is een vrij ingewikkeld procedé, want... Ik heb daar verschillende... Ik vind het altijd heel erg leuk om verschillende materialen en technieken te gebruiken. Het uitgangspunt is altijd bij mij de kleur. De, en dan uh, heb ik in deze uh, linnen uh, ja, gefrommeld, zal ik maar zeggen. En dat doe ik dan in een gesso bad. En dat plak ik dan op het linnen en ook... Uh, Kleine steentjes zit hierin, en zand gebruik ik dan. Maar het gaat vooral om dat ik dan het licht en de kleurenschakeringen, dat spel en nou dat, dat andere, dat vormt dan de compositie. Het is een heel mooi schilder. Het doet mij een beetje aan de zee denken ja, met zijn golven en zijn stromingen en dat soort ja. zaken. Het leek voor mij als, als, als, als, als buitenstaan, als, als iemand die niet zoveel verstand heeft van kunst. alsof er in, in gesneden was en weer aan elkaar was geplakt met ja. een of andere substantie. Ja. De, de, de rimpelingen van de, van de zee in principe. Ja. Zag ik erin? Ja, dat, dat heb je goed gezien. Want inderdaad, dat, dat uitsnijden. Dat uh, dat is niet echt uitsneden, maar dat is meer uitgesneden en dan erop geplakt. Dus uh, het, het originele doek, het ja. basisdoek, dat blijft gewoon altijd heel. Okay. En daar dan, uh... Je brengt er eigenlijk een dimensie bij. Ja, ja. ja. ja. Net Je zo lang totdat ik vind dat het iets gaat worden. Oké. Okay. <laughs> een gevoel is dat? is dat. Ja, ja, dat is al best. Ja. Je had het over een gersobad. Wat, wat moeten we ons daar... Hoe moeten we ons daarbij voorstellen? En, en ja, dat is een prachtig uh, iets dat, dat in de schilderswereld zonder gesso kun je niet. Dus dat, uh, dat is een soort lijmmiddel dan. Okay. Gebruik ik het als lijmiddel. Okay. En nee, dan ik dacht ook... dat je door een bad had gehaald of ja, zo. <laughs> nou ja, je, je doet daar water bij. Ja. Je maakt er inderdaad een bad van. Een soort van. badje van, ja. oké. Okay. Leuk. Ja. Is het al verkocht, dit? Nee, het is nog niet is verkocht. Er was wel... Uh, animo voor. Ik werd er wel over opgebeld een paar keer, maar ik denk dat, uh, dat het toch iets te kostbaar is. Ja. Oké, okay, dus voor de <laughs> volgende, <laughs> die het wel uh, ja. de moeite waard vindt voor die prijs, is <laughs> hij nog steeds. Uh. Waar hangt hij nu? Hij staat in mijn atelier. Oké, okay. ja. en waar is jouw atelier? In de, uh, bij de rotonde, de rotonde flat. Oké, okay. ja. En uh, vandaar dat er veel uh, zeeaspecten in mijn werk zijn terug te vinden. Omdat ik het uitzicht heb over de zee. En dat is natuurlijk de eeuwige inspiratiebron. Ja, is... Vandaar ook Eternity. Hij is, elke, en... hij is bijna elke minuut anders. Hè, die Tom die woont ja. in het Bouwers ja. Hotel. het ja. Palace Hotel. Nou, dan ken je het. Ja. ken het. bekend uh, ja. fenomeen. Het werkt verslavend. Ja. <laughs> <laughs> ja. Uh, Marga... Um, ik heb even op jouw website uh, gekeken. Ja. Uh, in 2005 was jouw eerste expositie in het buitenland, in ja. België. En daarna ja. in New York. Ja. En daarna is er ineens in een stroomversnelling ja. gekomen. Hoe ja. komt dat? Ja, dat heb ik mezelf ook heel uh, sterk afgevraagd. Maar dat is heel wonderlijk. Dan ga je inderdaad met je werk. Ik ging toen voor het eerst met veertien werken naar Manhattan, Broadway. En eh, dan krijg je ineens allerlei eh, mails en telefoontjes. En dan wil men dat je daar ook komt met je werk. Dus dat is, ja, dat is helemaal overweldigend. <laughs> dat is prachtig. Nou, dan vonden ze het in ieder geval heel erg mooi, en dan hebben ze contact ja, inderdaad ja. Ja, met jou gezocht. Ja. Is geweldig inderdaad. Ja, want dat meen. hoor ik wel. Maar dan is dan dat, dat iets wat men aan elkaar doorgeeft? Ja, dat denk ik wel. Soort... En ik vraag het zelf ook wel eens. Want bijvoorbeeld had ik meegedaan in uh, Ferrara in uh, Italië. Mm -hmm. Hing mijn werk in dat prachtige kasteel. En toen werd ik zomaar uitgenodigd voor... Tien uh, uh, dagen kunst op de Donau in Puglarren. Want in Oostenrijk het uh, geboortedorpje Puglarren... Daar is Oskar Kokoska geboren en dan willen ze dat uh, meer op de kaart gaan zetten in Oostenrijk. Mm -hmm. En dan hadden ze dertig kunstenaars uit heel Europa uitgenodigd, waarvan ik er dan ook weer één was. En dan ga je ook vragen ja. hoe cool ja, ja, dat Ja, precies. Een <laughs> van de organisatoren die had mijn werk dan in het Ferrara-kasteel ja. in uh, Italië gezien. Nou, en zo gaat het dan. En die dacht, dat is mooi. Ja, die vrouw. Dat die is origineel. Graag en dan, ja. Ja. Leuk. Ja. Ja is niet overweldigend? Je ja, het denkt, is heel overweldigend, ja ja. ja ja, maar ja, ik trek me ook altijd weer graag terug in mijn atelier en dan ga ik weer verder met mijn eigen werk en dan ja. Ja. en dan is het ook weer heerlijk om ermee naar buiten te treden, want het is natuurlijk prachtig als mensen ervoor staan en ze vinden het mooi ja. je wordt ervoor gevraagd, maar moet je de rest allemaal zelf betalen? De ticket, ja, het verblijf, ja, dat is dus helaas dat moet ik, niet uh, gesponsord, uh, oké okay. ja. nee, oh, dat is jammer nee. Nee. Oh, nee. Zo nee. luxe is het nee, helaas zo luxe nog niet. Nee, is het niet. Nee. Nee. nee. En ineens was je in Beijing. Ja, en ineens was ik in Beijing. En ik denk dat dat komt door Singapore. Naar Singapore kreeg ik een verzoek uit, uh, van, uh, ja, van Chinese mensen uit Wuhan... En toen dacht ik, mijn hemel, Wuhan, dat, uh, dat best uh, een eind weg. Want dan zou ik met mijn kunst via Beijing helemaal naar Wuhan moeten. Maar dat was dan een culturele uitwisseling ook weer. En hadden ze mij dus voor gevraagd. En toen dacht ik, nou, dit wil ik toch wel doen met in mijn achterhoofd. Dan is het misschien uiteindelijk een opstap om in Beijing te komen. Mm -hmm. En toen op een gegeven moment, toen had ik zo'n gevoel van... Toen zei ik ook tegen mijn partner van... Het lijkt net, als, het, als ik nu zou horen van het gaat niet door... dan zou het mij niet verbazen. En inderdaad, ik kreeg een e-mail dat ze het niet voor elkaar konden krijgen. Maar werd mij aangeboden om in Beijing mee te doen. Nou, ik denk, nou, dit is toch helemaal fantastisch. Ja, precies. <laughs> Hoef ik de omweg niet te maken? Nee, nee, precies. <laughs> en dat was inderdaad een schitterende ervaring. Het was de 13e Beijing International Art Exhibition... En tijdens deze tentoonstelling kreeg we een eervolle uitnodiging voor de Big Expo. Ja. Wat is de Big Expo? Ja, dat is uh, voor het eerst, uh, zal dat dit jaar gaan plaatsvinden. Ze willen dat vijf jaar lang gaan doen, de Chinezen, om ook hun cultureel erfgoed op de wereld uh, neer te zetten. En ik werd door een afgevaardigde van het ministerie van cultuur gevraagd. ...om een schilderij te maken naar aanleiding van een bronzen sculptuur ...die 2300 jaar oud is. Die, dat stelt voor een buffel met uh, onder de maagbuik van de buffel komt een kalf naar voren... ...en de buffel wordt zelf besprongen door een tijger die bij die buffel in zijn staart. En het is tevens ook nog een offertafel... En het is dus het gevecht eigenlijk van tussen leven en dood. Dat, ja, dat heb ik dus nu uh, geschilderd in mijn eigen stijl. En uh, moest ik het opsturen. En ik had eigenlijk twee werken gemaakt. Want wat ik in het een verover, dat helpt altijd weer in het ander. En toen had ik ook aan mensen gevraagd die in mijn atelier komen. Wat vinden jullie nou het beste werk? Nou, en dat liep eigenlijk een beetje gelijk okay. op. En toen dacht ik van... Uh, ik stuur ze alle twee. In. Ja. Hm. En ze zijn nu alle twee geselecteerd. Dus is al dat, ja, dus dat is wel <laughs> geweldig. Dat, dat is heel mooi. <laughs> en nu gaat dat dan... Um, ja, ik moet nog even afwachten wanneer precies. Want de, het zou al eerder gebeurd zijn. Maar het is vertraagd. De organisatie heeft behoorlijke vertraging opgelopen. Ja. Want is, ze hebben zich denk ik toch een beetje verkeken in de enorme organisatie. Maar dan is het de bedoeling dat honderd uh, werken dan uh, daar naar Beijing gaan. Ja. En uh, dat uiteindelijk uh, de werken ook door China gaan reizen en daarbuiten naar Singapore, Dubai, naar Amerika. Dat, dat is het plan en dat willen ze dan vijf jaar lang met verschillende onderwerpen gaan uitvoeren. Oh, geweldig, dat ja. is schilderijen, gaan ja. Vijf jaar lang de ja. wereld door. Dat kan je was zo lang missen. Ja. ja, dat hoort erbij. Vijf keer kans dat ze gekocht worden. Ja. ja, dat weet ik niet hoe dat nee, werkt, nee, want nee. zij kopen dat van mij aan. Ik moet daar afstand van oh, okay. doen. Dus Oké, oh, je, ja, je hebt hem al verkocht hem in deze. Ja. Ja. Ja. Oké, okay. deze expositie stond in het teken van Diane Cultural Heritage. Vertel eens, wie uh, is het? Prinses Diane of? Nee, dat, nee Diane? Dat, uh, zo heet dat Koninkrijk. Mm -hmm. Dat uh, is een oud Koninkrijk in, uh, in de omgeving van de Yunnan-provincie in China. En daar uh, hebben ze, zeg maar, uh, overblijfselen gevonden van uh, mensen die drie miljoen jaren daar al leefden. Dus dat is een hele oude cultuur. Okay. En daar zijn dan die. Die uh, al die objecten verzameld en uh, hebben ze een groot museum in Kunming en dat, uh, ja, daar gaat het eigenlijk allemaal over en ze hadden daar dus vijf objecten van uitgezocht en, en daar moest je dus elke kunstenaar kreeg een ander object toegewezen om daar een werk van te maken oké okay. ja. hoe was de openingsceremonie ja, dat We hebben even is, op jouw site gekeken en ik Zo, dank u wel, hey. Ja, wow. dat is enorm. Dat, dat, is een, nou, dat zijn inderdaad honderden fotografen en er wordt muziek gemaakt. En, ja, het is een enorm spektakel. Maar ook al die Chinese mensen die dan voor jou staan en die dat uh, ja, het, het, is, het is heel groot inderdaad. Je ja, voelt je bijna echt, een keizerin van ja, China het is, zo. Het is heel overweldigend. En ze vinden het ook uh, heel erg leuk, dat, omdat ik ook licht erotisch werk maak. Dat ik dat als vrouw maak. Nou, ja. Dat, dat, uh, dat, oh, dat, dat vinden vind ze op zich al erotisch. Ja, ja. Daar, staan, daar staan ze echt klappen. Ja, ja, ja, ja, Dat wordt allemaal ze, wel goed ja, dat gekeurd daar. Ja dat, ja, dat me ja, dat viel mij ook enorm ja, ja. mee. Want ik dacht eerst van, oh jee, zal, zal ik hier geen problemen ja, mee krijgen? Maar, ja, maar ja. nee, dat is uh, allemaal goed ja. gelukt, gelukkig. Maar hoe voelt dat als je daar zo staat en al die mensen keurige kleding, misschien wat, wat muziek en dans ja, erbij. Ja. Je denkt, nou ik mis eigenlijk uh, Maxima en koningin Beatrix, maar voor de rest... Uh, ja, het is ja. heel uh, officieel ja. en uh, ja, het is groot. Ja. Ja is heel indrukwekkend. Voor jou de eerste keer zo'n hele grote ja, nou, zaal? Nou, ik had het uh, dat jaar ervoor in Singapore ook. En daar doen ze dat ook. Okay. Dat, uh, dat is ook muziek en rode lopers uit. En allemaal hapjes. Je, je kunt het zo gek niet bedenken. Ze <laughs> maken daar ja, ja, ja. een enorm werk van. Het wow. is echt heel, heel mooi. Heel bijzonder. Ja. ja, want je woont natuurlijk in een dorp en Beijing. weet je in ieder geval miljoen inwoners die je het is wel niet hebben. de 16 miljoen. Dat bedoel ik. Ja. Kijk, en dan opeens zo'n zo extreem verschil. Ja. Geweldig aan de ene kant. Ja. En, en overdonderen misschien ook nog wel. Ja, het overdondert. Ja. Ja. Maar dat heb je natuurlijk ook als je in uh, New York en Broadway... Dat, ja. dat, dat, dat, dat overdondert ook al. En in Italië maken ze er ook altijd zo'n feest ja. van. Dus dat, ja, dat, daar kunnen wij nog veel uh, van leren, we zijn er zeg een een ik altijd. Een beetje gereformeerd, hè? Ja, Omdat ja. We ja. ja. ja, misschien een beetje anders met geld of zo. Van wat gaat het kosten? Ja. Oei, nou, ja. dan moet maar wat bezuinigen. worden. Nee, we hebben niet zoveel voor de kunst Nee, nee, helaas. zeker de laatste tijd niet meer. Nee. Nee, en dat vind ik heel spijtig. Ja. Want je merkt het al op de scholen. En dan denk ik, oe, ja, je, oeh. daar zit het talent wel ja. heel slecht. Ja. Want als kind is het toch wel heel belangrijk dat je met kunst in aanraking komt. Het doet meer met iemand dan wij vaak denken. Maar hoe oud was jij toen je met kunst in aanraking kwam? Nou, ik heb het altijd gedaan. Dus het is, um, ik was altijd al, hoe klein ik was, wat ik mij herinner, was ik aan tekenen of aan het schilderen of aan, zelfs aan collages maken al toen ik voor mijn leeftijd toen was dat vrij ongewoon denk ik en ik knipte de van mijn vader oude overhemden van mijn vader en dan en dan ging ik ook op schilderen weet je dat, dat, als er maar iets was waar ik op kon schilderen okay. want ja maar zit het in de familie was dat... nou eigenlijk niet zo hm. nee eigenlijk ben ik wel de enige thuis die dat doet maar ik werd ook altijd al als kind uit de klas uh, gehaald, en dan moest ik op het schoolbord tekenen. Oké. Okay. Ja, Hoe oud was je toen? Nou, dat begon al toen ik acht was. Acht al, ja. ja toen zagen ze ja. al van nou, die had ja. zo'n prachtig handschrift. En dan haalden ze, ze me uit de klas, en dan liep, nam de onderwijzer mij mee naar het raam. En dan zeiden ze ook dat ik naar het licht moest kijken. Dus kennelijk. En oh. deed ook mee met straattekeningen, en dan won ik ook een prijs. Weet je dat? Dus dat heb ik eigenlijk altijd gedaan. Ja. Okay. Want waar ben je naar school geweest? Welke plaats? In Heemskerk. In Heemskerk, ja. oké. Okay. Ja. Happy memories? Uh, ja, en, en, en het landleven wel. Ja. Maar juist Heemskerk werd natuurlijk, was natuurlijk een slaapplaats van uh, fabrieken. Dus ja. dat werd al het land verdween. En ja. ja, dat is heel lastig geweest voor mijzelf. En wanneer ben je naar Zandvoort gekomen? Ik ben in 1998 naar Zandvoort oh, okay. gekomen. Ja. Ja. Hoezo? Ja, nou, ik was uh, steeds bezig in, uh, <laughs> thuis in de keuken <laughs> en dat werd zo lastig. Dus ik wilde graag een eigen atelier en toen zijn we op zoek gegaan. Nou en dan kwam ik hier uh, in de Rotondeflat terecht. Nou oh, ja, echt mooie, ja, kan ja de zee, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. dus ja. helemaal, helemaal prachtig. Kan er nooit meer weg. Nee, nee. Oké. Okay. <laughs> ja. Je bent dus heel jong begonnen, maar heb je de, nog een een of andere kunstmatige opleiding gehad? Ja, ik heb het natuurlijk op een gegeven moment, um, ja, ben ik niet zeg maar expliciet gaan tekenen of schilderen, terwijl je dat in het klein wel deed. Maar toen later, uh, want je krijgt een gezin en kinderen en ja, dat, dat, dat, dat wordt een heel ander leven... Maar toen kwam uh, ik op een gegeven moment kwam ik in Bussum terecht. En toen ben ik naar de Academie in Laren gegaan. En daar, uh, alhoewel ik heb hier ook in Haarlem uh, al eerder toch bij Korkrijt bijvoorbeeld getekend. Hm. Dat, ik wilde heel graag model tekenen. En ik hoor Jan Sierhuis nog zeggen, tekenen, tekenen, tekenen. Dus het belangrijkste als basis. En ik vind dat hij daar groot gelijk in heeft. Want je moet, dat is... Zo'n kracht als je, en vooral met model tekenen, dan leer je voor composities. En in mijn schilderijen werk ik vrij abstract, maar ik vind wel de... Het is toch dan heerlijk dat ik die tekenvaardigheid heb. En die, die, dat gevoel voor composities, ja. dat versterkt het. Je leert heel goed kijken. En kijken is natuurlijk uh, heel essentieel. Ja. Wat is jouw favoriete materiaal en waarom? Mijn favoriete materiaal, nou dat is natuurlijk uh, vooral de kleur. En bij tekenissen dan krijt, mooi, mooie heftige goede pigment uh, in het krijt. En bij de verf is dat uh, acrylverf, omdat ik dat een uh, heerlijk materiaal vind dat ik niet met die terpentine in de weer hoef. En ja, daar gaat het ook om een hoogwaardig pigmentgehalt uh, in de verf. En dat heb ik en dat... Uh, dus dat is heel, ja, heerlijk om mee te werken. Ja, veel kunstenaars die al eerder geweest zijn hier in de Uitzending, werken bijna eigenlijk allemaal met acryl. Ja. Echt omdat het ja, zo'n heerlijke is zo, substantie is. En, ja, een mooi medium. Ja, ja. Het is, ze zijn daar natuurlijk uh, ja, mee aan de slag gegaan. En dat hebben ze enorm goed. Uh, want ik heb wel mails. Uh, ik, heb dan, ik gebruik Golden verf. Wat, dat koop ik dan hier. Maar het komt uit Amerika. En ik heb wel gemaild met. Uh, de maker, de fabriek daar ook ja. van. En uh, ja, zij zijn steeds ook bezig om dat te verbeteren. En ja, het is, het is echt prachtig. Wat leuk dat ze naar de kunstenaars zelf luisteren. Ja, ja. Ik ja. bedoel, niet eens ja. naar nou, luisteren. Nee. Mevrouw, dan gaat u maar ergens anders heen als u ons product nee, niet goed nee. vindt. Nee, echt zo van... Ja, ze uh, staan ja. open voor suggesties. Oh, wow. En ja. uh, als ik zelf een vraag heb, kan ik daar altijd terecht. Ja, dat is heel mooi. Oh, dat is inderdaad... Uh, ja. Ja heb je veel contact met andere kunstenaars in zandvoort uh, niet zoveel, nee. nee eigenlijk niet zoveel. Nee. Nee. met wie wel ja hoe, hoe bedoel je met, <laughs> nou ja, met de beeldende kunstenaars uh, kunstenaars nou, wie, heb, wie heb je affiniteit met wie deel je bepaalde tips uh, ik heb die, wel uh, contact met uh, Marlene Sherps ja. Uh, met Udo, de voorzitter ja, van de BKZ, weet je zo. En met Marianne Rebel, vooral. Ja, ik ben geen ja. lid van BKZ? Nee, ik ben dat heel even geweest toen ik okay. hier net woonde. Maar toen werd het al gauw. Uh, ik vind het ook als je ergens lid van bent, moet je je er ook voor inzetten. Ja. En dat, ja, dat kostte hm. me gewoon te veel uh, tijd. Ja. Dat, uh, dus dat uh, heb ik toen uh, stopgezet. Okay. Ja. Even over jouw naakten. Ja. Je schrijft op je website dat je werkt vanuit een selecte groep. Ja. Dat betekent dat het vaak dezelfde modellen ja. zijn. Ja. Maar je doet er iets bijzonders mee. het ja. één pak je een stuk ja. en dan pak je van een ander weer een stuk. Ja. En dan... Ja, dat vind ik heerlijk. Dat zet je dan aan die, elkaar. Die, ja. <laughs> het spelen met... Je maakt nieuwe mensen. Ja. <laughs> Zo'n chirurg. Ja. Dat is, de, dat is zo heerlijk, hè? Dat is de vrijheid van de kunstenaar. En, dan boeit mij iets. En dan denk ik, oeh, dat zet ik dan neer. En dan, en dan soms ga ik helemaal niet verder. Dan laat ik het rusten tot er weer een andere persoon komt. En dan denk ik, oh ja, ik heb dat nog. Of ik zoek het van tevoren uit. En dan ga ik weer verder. En dat uh, geeft verrassende composities, ja. Maar jij hebt dus... Nooit lijkende naakten gemaakt. Dat we ze herkennen. Van hé, hey, dat is Ome Frits. Nou, het grappige is. Dat uh, mensen die de modellen kennen. Dat die dat toch wel weer wel zien. Okay. Van hé, hey, dat ja, is die. toch die en die. Ja. Ja. Maar dat is wel heel mooi. Want uh, door Laren. Omdat ik lang in Laren getekend heb. Heb ik uh, veel uh, danseressen leren kennen vooral. En dansers ook. En uh, want die komen dan naar Amsterdam vanuit de hele wereld, komen ze daar. En dan willen ze ook wat bijverdienen, dus dan willen ze graag bij een kunstenaar poseren. En dan zit je in een bepaald circuit en dan krijg je die uh, namen van elkaar. Dus dat is een heel mooi, uh, mooi iets. Ja. En het blijft me fascineren. Waar zijn jouw verkochte kunstwerken allemaal naartoe gegaan? Degene ja, dat, vaak weet ik het ook niet. Nee. En moet ik dat ook loslaten? Ja. Ja. Ik vind dat altijd heel erg moeilijk. Maar ja, dat hoort erbij. Ja. En, dat, en dan hoop ik maar dat men er zuinig op is. En ja. dat het niet ja, ja, ah. <laughs> op de zolder terechtkomt na een paar jaar. Ja, dat, nou ja, dat mag ook. Maar ja. dat het dan eh, droog staat en uh, gecon-, ja, goed geconserveerd. Zijn er ook een paar naar het buitenland gegaan, ja, dat je weet? En waar naartoe? Ja. En dat weet ik dus ook niet. Maar nee, nou, nee. zie je dan wel eens wat terug? Nou, ook eigenlijk. Ook niet. niet. Nee. Nee. Nee. Een, nee, dat is heel vreemd. Een definitief afscheid, iedere ja. keer. Ja. ja. Ik word er eerst altijd uh, somber van. Maar ja, goed, dat uh, is ook een keer een werk van mij gestolen. Oh, vreselijk. Dat, uh, ben je thuis ja. of tijdens nee, een uh, tentoonstelling? Dat ging in, een, uh, in een gezondheidscentrum. Oh. En, ja. <laughs> en weg gewoon. Groot werk, weg. Je staat raad te kijken inderdaad, ja, die kale muur, zo van, zie ik ja. het nou goed? Ja. Ja. En hij, ja. Was het verzekerd? Nee. Ook niet zo, nee. oh, shit, dubbel shit. Maar goed, ja. ik bedoel, dat valt ook niet te verzekeren. Want nee, nee. Het is gewoon de emotionele... Ja, waarde, ja. Maar ja. Nou, ja. Ik heb even op je website gekeken. Die is heel internationaal georiënteerd, dat is natuurlijk logisch. Maar er staat geen Nederlandse tekst op. Oh, staat er geen Nederlandse tekst op? Nee. <laughs> oh jee, dat is wel lastig. ja. Wel uh, uh, Engels, Duits. Ja. En... Maar je kon vertalen, er zit een vertaalknop bij. Nee, nee er zit geen vertaalknop uh, Heb jij het Nederlands ik, uh, gelezen? Ik heb het in het Nederlands volgens mij kunnen lezen. Ik nee. kan wel Engels lezen, maar ik vind het makkelijker om uh, Nederlands te nou, Ik heb het niet nou. kunnen vinden. Nou, wel, dus wel Engels, dat, Engels dat Nederlands. Nee, Duits, waar Japans. Ik, uh, of Chinees, Chinees, Chinees zat erop, ja. Ja, ja. ja. Dat lees ik ook niet zo best tegenwoordig. Nee, nee. <laughs> nee, maar dan heb je dat kleine blauwe zinnetje heb je dan waarschijnlijk niet gezien. Oh, nee. Want ik heb inderdaad gelukkig in het Nederlands. Want Engels kan ik wel, maar ik vind het toch even wat uh, prettiger. Oh, dan moet ik dat toch... Uh, ik zal toch wel in het Nederlands horen. Maar het bij. is wel een, een mooie website, vind ik. Oh, dankjewel. Ja, ja, ja, ja dat ja, doet mijn man. Het zit, zit ja. heel, heel mooi technisch ja. in elkaar, Nee, is heel, ja. heel mooi gedaan. Ook als je die schilderijen uitvergroot. Als ja. dus je zo als een soort scherm opklappen Nou, nee, ik nou, vind het heel wel heel mooi. mooi. Dus geef hem maar een compliment. Ja, zal ik Bij doen? deze dus. Ja. <laughs> Morgen, hoe ziet jouw toekomst er verder uit? Ja, ik, ik weet het niet. Ik leef heel erg altijd op de dag zelf. En ja, het komt wat er komt. Je hebt geen wensen dat je nou ik zou ja, zo ik ontzettend graag dat ik ik zou heel graag in een echt een hele mooie ruimte een overzicht en toonstelling willen hebben. Dat is een droom voor mij okay. dat ik nog steeds. Maar dan moet het wel een echt een mooie ruimte ja. zijn. Rijksmuseum. het Rijksmuseum. Dacht je wel gebouw de <laughs> nee, nee, we doen het, niet het van hoeft minder. Het Rijksmuseum te zijn, ja. maar het zou in Zandvoort ook een mooi ge ja, ja, ja, gebouw moeten wezen. Ja? Ja. Ik heb nog steeds leuke herinneringen aan mijn uh, expositie hier in het Zandvoortsmuseum. Museum, toen ja. Bram er nog was. Dat ja. had hij oh, prachtig ja. neergehaald. Ja. Ja. ja, vond het heerlijk, vond het ja. prachtig. Ja. Dus ja, hoor, ik hoop nog steeds dat we in Zandvoort een prachtige locatie krijgen. Dat is ook een droom van mij. Ja, de bushal is prachtig, maar op een gegeven moment gaat het ja. natuurlijk ook weer tegen de vlakte. En er komen geen alternatieven. Nee, en het dat is, is, zo is natuurlijk zonde. Ook te klein. We hebben zoveel bunkers, we hebben 550 ja. bunkers. Ja, ja, maar... ja, dan kun je geen schilderijen ophangen. Gewoon... Nou ja, het kost op een centen, maar dan heb je ook wat. Nou <laughs> ja, dat avu dat gebeuren bijvoorbeeld, dat het nu naar barren ja, gaat, ja, dat denk ja. ik, oh wat triest is ja. dit. Dat had voor het Zandvoort ja. schitterend geweest. Want ik herinner mij dat, uh, vooral drie jaar geleden, toen deed ik mee met de BKZ. En toen hing ik naast, uh, zeg maar, de ja. Nederlandse Hervormde Kerk mijn werk in, met, met, me met meerdere kunstenaars ja. in het uh, jeugdgebouw. ja, ja. ja. En toen waren mensen, omdat het zo in het centrum is, dus dan lopen mensen ja. er langs en is het heel erg zichtbaar. En dan zeiden ze, wat fantastisch, wat een cadeau. Nou loop ik uh, hier in door Zandvoort en ik wandel langs de zee en dan kom ik hier in het centrum en is er ook nog een schitterende tentoonstelling. Dus mensen vinden dat dan wel schitterend. En dan denk ik, Zandvoort met zoveel toeristen. Ja. Het zou toch prachtig zijn als hier nou eens een goede locatie kwam en waar dat dan gerealiseerd zou kunnen worden. Dat je weet dat daar een blijvend... Uh, ja, een blijvend... Uh... Tentoonstelling is. Ja. Ja. Gelukkig doen de kerken het weer. We doen weer mee met ja. uh, de tentoonstelling ja. van Heilige Plaatsen. Ja. Jij ja, hebt al een daar... idee dat je denkt van... Dat ga ik schilderen. Nee, nog niet. Zullen we hebben nog eventjes... Ja, ja dat... Uh is nog even een verrassing. En Dat is altijd wel een, uh, ja, een, een goed bezochte tentoonstelling. Ja, ja. Er is muziek ja, bij. Van Marina van doet Michael dat ook Knoeber. mooi. Ja. Ja. Ik zie uh, een vingertje naar de klok uh, wijzen. <laughs> en uh, Onze technicus Roy Haldeman heftig zwaaien. Van, ja, sorry, we hebben nog twee minuten voor het nieuws. Kun je aan de luisteraars uitleggen waar we jullie, jouw mooie schilderijen kunnen bekijken? Welke website ze nu eventjes aan moeten zetten? www.margaduin.com nou, en dan komt het. Ja. Oké, okay, dan duin komt van alles. Gewoon duin. duin, gewoon U-I. Ja. ja, duin en zee. Ik kan niet uh, zonder elkaar. <laughs> nee, <hè? laughs> nou, mogen we je heel erg hartelijk bedanken en ontzettend veel succes verder. Ja. En ik Dank zie je, je op de tentoonstelling met uh, Heilige Plaats. Ja, dankjewel. Graag gedaan. MUZIEK MUZIEK Boba life in... Zie je via de kabel op 104.5.